7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Er komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen. Ook niet voor mensen met een contactberoep zoals kappers. Een groot deel van de Tweede Kamer drong daar vorige week op aan... dat die met beschermingsmiddelen snel weer aan het werk moeten kunnen. Maar bronnen rond het kabinet melden dat zo'n verruiming er niet in zit. Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt tot 20 mei. De deskundigen van het Outbreak Management Team gaan in hun eerstvolgende advies aan het kabinet in op de mogelijkheden. Om de maatregelen voor contactberoepen te versoepelen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Er liggen nu 861 patiënten op de IC. Dat zijn er 44 minder dan gisteren. Dat blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er liggen nog 29 Nederlandse patiënten op Duitse IC's. Er zijn structureel ruim 600 extra IC-bedden nodig... om ook de komende jaren coronapatiënten op te kunnen vangen. Dat blijkt uit een berekening van onder meer... de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Dat betekent dat er in de toekomst 1531 IC-bedden... in Nederlandse ziekenhuizen moeten zijn. Frankrijk gaat geleidelijk en voorzichtig de quarantaine opheffen. Dat heeft premier Philippe gezegd. Wel moeten de nieuwe besmettingsgevallen structureel beperkt blijven... Als dat zo is gaan vanaf 11 mei winkels weer open en mogen mensen zonder verplicht document de straten weer op. Ook scholen in Frankrijk gaan geleidelijk weer open. Duitsers moeten vanaf morgen verplicht hun mond en neus bedekken in het openbaar vervoer en in winkels. Ook de deelstaat Berlijn ging vandaag als laatste akkoord met deze verplichting. Het gezicht bedekken met een sjaal of doek is al voldoende in Duitsland. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt... met vooral in het westen en noorden regen. De minima liggen tussen de 8 en 11 graden. Morgen is het grotendeels droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. In de avond weer kans op regen. Ook na morgen blijft het wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 lose you like I do, and you will go far, okay. We'll Got you.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 And No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 inside so strong, and I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong, and all that my pride was strong. gone, oh no, there's something inside so strong.